VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat laat je achter als je er niet meer bent? Je zet van alles in beweging in je leven. En dan als je dood bent. Peter Santing schreef een roman. Een kaleidoscopisch boek over verschillende levens... die elkaar maar op één manier kruisen een sterfgeval. En de schrijver die is er na Ene. Een muzieksessie die we eerder hebben opgenomen... in uh, de plaatszaak Velvet die hoort u ook straks na Ene. Maar we beginnen met Sardetien Kermissius. Hij is theatermaker. Maar eigenlijk ook veel meer dan dat. Een soort uh, undercover-verslaggever... op het toneel. Een sociaal geograaf. Een vogelaar die de wijk intrekt. Gewapend met een bandrecorder... of een notitieblok. Om een thema te verkennen. Hij is iemand die uh, de vinger... op de zere plekken durft te leggen. Hij komt terug van zijn uh, missie. Schrijft geen rapport of artikel... maar maakt theater. Dat doet hij door samen met de acteurs over dat thema na te denken, te praten, te discussiëren en te improviseren. En dit keer is het onderwijs aan de beurt. Het eerste deel in een reeks die hij zal maken voor het Nationaal Toneel. Met onder meer Stefan de Wallen als een conciërge op een Haagse school. Een school die mee moet in de vaart der volkeren. Een voormalig zwarte school die nu een topopleidingsinstituut moet worden. Kimisius is in een paar jaar uitgegroeid tot een van Nederlandse interessantste makers. Een migrantenzoon. Waagde zich aan thema's als religie, radicalisering, het terugverlangen naar het verloren land. Demodisering van de centrumpartij in de jaren tachtig, je noemt het maar. Maakte ook persoonlijke verhalen over zijn familie, over zijn vader, moeder en zus. Werd geboren in 1982, groeide op in het prachtige Zutphen. En deed toneelschool in Maastricht-Zuiden. Kimisius, welkom. Hi, goedenavond. Hoe begint dat? Ik ben een beetje stil van, uh, van de inleiding. Ja, ja wauw, well, dat heb je mij gedaan. Wat, wat, uh, hoe begint dat? Als je, als je zo'n thema bij de kladden hebt... en je denkt, nou, hier wil ik een voorstelling over maken. Dan, dan ja. ga je op pad en maak je met iemand een afspraak. Ben je, ben je dan bijvoorbeeld in dit geval in, in een klas gaan zitten? Of, of heb je een baantje genomen als... als uh, nee, heel veel mensen gesproken. Een, een klas heb ik niet gedaan. Uiteindelijk wel andere mensen met wie ik de voorstelling maakte... de dramateur-acteurs. Ja, hoe begint dat? Ja, je begint met uh, het idee. Het, het, het idee ontstaat. Het, het ontstaat vanuit een persoonlijke verwondering... een persoonlijke verontwaardiging... een, een, een, een boze bui... Een, uh, een artikel dat je ergens leest... een film die je ziet of een serie of een, een nieuwsartikel. En vervolgens ga je, ja, ga je kijken of het resoneert bij, uh, bij jezelf... en of dat persoonlijke een groter verhaal kan worden. En dan ga je, ja, hoe begin je dan? Ja, dan begin je met afspraken met mensen maken, mensen interviewen. Je begint al voorzichtig dingen te schrijven. Je begint al een beetje te fantaseren over hoe het decor eruit kan zien. De personages die daarin lopen, wat je eigen inbreng kan zijn, wat je van de anderen verlangt. En zo ga je al die ingrediënten bij elkaar gooien en je probeert er een potje van te koken. Maar het begint vaak, bij, bij, je bij woede of, of verontwaardiging. Ja. Of, een, of, of iets dat je, dat je raakt. Ja. ja. Dan, dan kan je daarbij heel veel kanten op. Waarom is theater bij jou altijd de vorm? Omdat theater de meest actuele kunstvorm is die er bestaat. Omdat het ter plekke gebeurt? Juist, ja. Omdat het een levend... ademend... wezen is. Omdat het magisch is. Omdat het de oudste de oudste manier van verhalen vertellen is. Omdat het hier kan zijn tussen jou en mij nu op dit moment. Uh, het kan zelfs hier in, in deze microfoon zijn... door uh, te vertellen, door um, mensen mee te nemen in een universum... dat zich voor je ogen ontvouwt. Omdat het een gesprek is. De, de, een gek gesprek, omdat de, de gesprekspartner wordt geacht stil te zijn... <laughs> dat, is, dat is vreemd, hè? in het theater. Soms lukt het, en, het soms, en soms doen ze dat niet. Dan, dan, dan roepen ze ook iets. Of, ja, uh... maar uh, ik uh, vind dat zelfs ook prima. Maar ja, daarom. Omdat het voor mij de, de, de, de, de, de meest lichamelijke aanwezige uh, kunstvorm is die er bestaat. En ja, ik ben er door ooit gegrepen. En uh, ik heb mijn hart eraan uh, ja, verloren en ja. Ja. Daarom. En, het, en het lukt jou om je aan thema's te wagen waar, waar menigeen zich liever niet aan zou wagen. Dus, dus jij maakte al een, een aantal jaar geleden een, een voorstelling over de Armeense genocide, mm -hmm. waar, waarbij je alle gevoeligheden juist te lijf ging. Je, je ging er niet omheen. Nee, ja. dat, dat vind ik voor een, een Turkse migrantenzoon vind, vind ik dat wel moedig, wetend hoe, hoe gevoelig dat ligt. Ja. Is dat iets dat juist in een theater wel kan ineens? Ja, zeker. In een theater kan dat echt, omdat het, nou, omdat het dus heeft te maken... met een fysieke aanwezigheid van de performer in dit geval. Omdat je mensen recht in de ogen aankijkt. Omdat je, je, je, je laat je twijfels op dat moment ook zien. Je laat ook de worsteling die dat soort thema's met zich meebrengt... laat je, ja, la, laat je zien je... je ja, dat, dat, dat, is, dat, is, dat is de kunst van het theater. Dat je, dat, je kan ermee spelen, je kan dingen overdrijven, je kan dingen heel klein maken, je kan dingen uh, naar het absurde trekken. Je kan humor gebruiken. Je kan ook humor ook bij jou gebruiken. altijd je een kan, wapen. Je kan humor gebruiken, je kan ironie gebruiken. Je kan, snap je, je hebt heel veel tools die je omdat je in een theater zit, wat toch ook een soort veilige omgeving is, je zit daar met z'n allen in een, in een donker donker zaaltje. En je hebt gewoon direct contact. En, en ja. Dan kan dat. Een opiniestuk daarover schrijven. Of een column, dat, dat, daar zou ik dan weer anders over denken. Want ja. Dan, dan, ja, dan leg je eigenlijk je kop op het hakblok, denk ik. Ja, omdat je dan. Ja, precies. Omdat je dan. Je, je hebt zoveel woorden en je, je schrijft dat en je levert het in bij de redacteur. Ik schrijf voor de. de, de web, webversie van de Groene Amsterdammer. En uh, nu in tijden van sociale media natuurlijk, dus dat wordt dan op gereageerd en soms zijn er mensen die daar heel heftig op reageren. Je, je, je, je kent het inmiddels, het, de term reageerders uh, wordt daarvoor gebruikt, maar soms ook uh, betrokken mensen, betrokken burgers. Uh, ja, dan, dan zou ik daar, ik zou daar anders over denken dan uh, wanneer ik het gewoon op dat moment onder controle heb, zodat hey, mensen kijken je aan. Je, je hebt gewoon, ja, wat ik net zeg, je hebt gewoon contact met mensen. En zo'n stuk indienen, ja, dan is het uit je handen. Ja, en dan zou je eigenlijk daarna weer een vervolgstuk moeten schrijven... eigenlijk om te blijven duiden. Ik vind dat dan toch een, een, ander, een ander gebied waar je in terechtkomt. En, en, en in het theater ben ik thuis. Dat is daar ken je de, de taal en de middelen, daar weet je hoe je, het, hoe je het moet doen. Het is ook in die zin wel een mooie plek om, te, om dingen te genezen, theater. Een geneeskrachtige ja. locatie. Zeker, ja. Wanneer is dat veranderd bij jou? Ik heb de indruk dat er een soort verandering is geweest. En dat die steeds, ja, steeds heftiger is geworden. Waarbij jouw theater steeds urgenter moet worden. Dat je, dat je op een zeker ogenblik dacht. Ik ga gewoon dingen maken die voor mij echt ergens over gaan. Uh... Misschien klopt die analyse ook niet hoor. Dat mag je ook zeggen. Het ja, klopt deels. Uh, het heeft natuurlijk te maken met... Nou, we hebben het net toen, toen het reclameblok bezig was, hebben we het natuurlijk gehad over dat, dat ik een kind heb. Dat is van grote invloed geweest, dat ik een zoon heb. Dat heeft veel met mij gedaan, dat ik ineens bewust werd van mijn positie als vader, maar ook als wereldburger. Dus mijn, mijn, mijn positie in de, de biologische keten van voortplanten en sterven en voortplanten en sterven. Wat laat je na? Ja, dat zeg je, dan, je begint net de uitzending met, met, met die woorden. Wat zet je in beweging? Ja, ja, Als je weg bent, wat is er dan nog? Ja, als ik weg ben, dan is mijn zoon er nog. Als alles goed gaat. En, het, en die zo. zoon heeft dan een, een gedachte aan een, aan een man... Juist. met een mutsje die de schommel aan heeft geduwd... en ja. die, uh, die hem zijn fles heeft gegeven. En, ja. en zo nog een paar dingen. En een baard. Maar waarom heeft dat zo'n invloed gehad op, jou, op, jouw, op jouw werk? Die gedachte dat je, dat je niet meer de, de, de laatste in de lijn bent. Um, een, een, um, een belachelijk groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de toekomst. Want de nou, wereld houdt niet met jou op. Nee. Je moet de wereld nalaten. Ja, wij moeten dat doen. Ja. Ja. Maar, maar degene met kinderen misschien nog wel net iets, iets meer... of die hebben misschien net iets meer het gevoel... Ja, misschien, dat dat dat, dat ja, misschien dringt dat zich wat harder op, denk ik. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ja. Of dat, dat kan je ook nooit vergelijken. Ja, en, en daarnaast, wanneer dat, er is ook een soort verdieping in de, de thematiek en, en de manier van werken en de manier van ja, denken over het werk dat je maakt en wil maken. Dat je ineens ook gaat nadenken over waarom doe ik dit? Wat is eigenlijk, wat, wat is het grote plan? Wat is. Wat is wat mij drijft tot die theatervoorstellingen willen maken? Waarom? Is het, uh, het is niet meer, toen ik afstudeerde, ik ben in 2007 een acteursopleiding afgestudeerd, was het vooral op dat moment: ik moet wel zorgen dat ik een baan heb, ik moet wel zorgen dat ik een klus heb, ik moet wel spelen. Naast inkomen moet ik ook zorgen dat ik gezien word, zodat ik weer een volgende uh, voorstelling kan spelen. Daar begin je mee. Even heel kort door de bocht is dat. En op een bepaald moment komt er een. Een soort flow waarin je terecht komt dat je en aan het spelen bent, maar dat je ook begint met dingen maken en dat is heel tof en kikken en wow, ik heb een voorstelling gemaakt. Oh, er komen mensen naar kijken. Ja, en dan komt de volgende voorstelling en de volgende voorstelling en dan ga je toch serieus nadenken over wat is mijn wat is de plek van mijn werk binnen de maatschappij, binnen het discours, binnen binnen de wereld. Binnen de wereld, ja, en wat speelt er en uh, is de wereld mijn verhaal? Of is mijn verhaal de wereld? Of ja, waarom, waarom doe ik dit? Ja, en dan Is, moet je ook, zelf is dat ook de wens dat je zoon later trots op je kan zijn? Tuurlijk. Dat, dat hij later... Vader, dat hij zegt van ja, ouders, mijn vader, iedere mijn, ouder mijn vader, vader of, maakte echt theater. Dat er toe deed. Ja, mijn vader heeft echt te gekke dingen gedaan... die, die ik helemaal niet leuk vind. Maar hij te gekke dingen gedaan. Dat, dat vind ik ook goed. En vast zal ook wel veel... veel uh, ik had veel oppassen, want mijn vader was veel aan het toeren. Dat zal ook wel gezegd worden. Maar in principe, hij mag, hij mag trots zijn op mij. Om welke reden dan ook. En andersom. Ik, ik heb niet zoiets van. Bij mijn zoon, andersom denk ik niet van. Als hij niet gaat voetballen, ben ik niet trots op hem. Dat, zo werkt dat niet. En andersom waarschijnlijk ook niet. Maar het is natuurlijk toch wel, wel fijn als hij als later goed over je denkt. Ja. Zeker. Voor sfeer dat in de hand hebt, natuurlijk. Ja. Uh, jouw eigen vader, wat, wat, wat, wat zei hij toen? Je zei: Pap, ik ga naar de toneelschool. De, de meeste ouders gaan dan gillen, maar ik kan me voorstellen... dat voor iemand die nog niet zo lang in een land woont... of althans niet vanaf zijn geboorte in dat mm -hmm. land woont... Dat het, dat het misschien nog huiveriger is. Omdat hij het niet kent of omdat het een economisch onveilige keuze lijkt. Ja, vooral dat tweede eigenlijk. Dus helemaal niet uh, de... Meteen aan toevoegen, als ik een meisje was geweest... zou dat een heel ander verhaal zijn geweest. Ehm uh... Je gaat helemaal geen school doen. Je gaat gewoon uh, advocaat worden. Je gaat gewoon uh, studeren. Je gaat zorgen dat je uh, echt werk hebt. En dat is eigenlijk heel lang gebleven. Dus ook die hele periode dat ik op de snoelschool zat... hadden mijn ouders zoiets van, ja... Ik heb eigenlijk geen idee waar de jongen mee bezig is. En uh, als ze dan alles kwamen kijken in Maastricht... als ik dan openbare presentaties had van voorstellingen... dan ging het vooral over... Oh, je, bent, je ziet er wel heel dun uit, eet je wel goed... En uh, een mooie sokken had je aan. En pas later, eigenlijk vanaf 2009, 2010... dat ik voor het eerst echt zo'n eigen voorstelling begon te maken... dat ze wel door begonnen te krijgen van... oh, wacht eens even, hier is iets aan de hand. Hier, is, hier gebeurt iets. Hij is iets aan het doen. Hij goed. Hij is iets aan het doen wat en goed lijkt te gaan... en wat we zelf ook nog eens een keer... waar we zelf ook nog wat van kunnen vinden. Ja, dat is wel tof. Mijn vader is echt een van mijn aller trouwste fans. En als je, je zei, als ik een meisje was geweest, dan, dan was het heel anders geweest. Ja, ik kom, ik kom uit een conservatieve Turks familie. Ja. Dus, dus dan, dan mocht je helemaal geen opleiding doen? Of dan, Jawel, je maar wel... dan was ik naar de toneelschool in Arnhem gegaan. En dat heb ik nu niet gedaan. Ik heb er ook geen auditie gedaan destijds, omdat ik dat te dicht bij Zut uh, vond. Dan, dan trokken die banden nog aan. Uh, ja, ja ik, wilde echt, ik wilde echt weg. Ik wilde echt gewoon uit huis en ik wilde de wijde wereld in. En toen ging ik naar Maastricht. Wat deed je vader eigenlijk in, in, in Zutphen? Hoe kwam hij daar terecht? Uh, mijn vader heeft alles gedaan. Alles? Alles. Mijn vader is automonteur geweest. Mijn vader heeft in de linnen, in de textiel gewerkt. Mijn vader heeft ja, echt alles wat uh, in de jaren 70 en 80 uh, als gastarbeider gedaan kon worden, heeft hij gedaan. En toen heeft hij zich uh, laten omscholen eigenlijk. En hij is nu klerk bij Justitie. Hij werkt met de officier van Justitie in Arnhem. Op de rechtbank. Ja. Klinkt als hij toch een, een, een soort stap heeft afgelegd? Ja, zeker. Alsof hij zich omhoog heeft weten te werken. Ja. Ja. Wat, wat was zijn droom als jongeman? Weet je dat? Wat hij eigenlijk had willen doen? Dat heeft hij mij verteld, denk ik. Oh, oh ik weet niet of. Ik weet niet of je luistert, Baba, maar ik, ik kom er niet op. Ik kom er niet op. Ik ga het hem vragen. Sterker, ik ga hem zo een app sturen. en ga ik het hem vragen. Want. Want, want ik kan me wel voorstellen dat hij denkt, ja, jij moet advocaat worden... of jij moet iets, iets goeds gaan doen, jij moet terechtkomen. Omdat, omdat dat hij natuurlijk naar een ander land is verhuisd... ook een beetje met het oog op de kinderen. Ja, kijk, de, de, de, de grote reden dat, dat mijn vader hier uiteindelijk terechtgekomen is... Uh, hij, is met zijn, hij is zelf met zijn vader naar Nederland gekomen toen hij veertien was. En dat was nog in de tijd dat ze heen en weer reisden. En uiteindelijk besloten ze te blijven... En eigenlijk zijn ze alleen maar bezig geweest met zorgen dat we een stabiele toekomst kunnen hebben. Want uh, in de jaren dat mijn vader in Turkije woonde, was in het noordoosten van Turkije, in Trabzon aan de Zwarte Zee. Dus dat is een beetje Zwitserse Alpen moet je aan denken, maar dan in Turkije. Ja, als ik dan aan mijn vader vroeg, wat deden jullie dan? He, hoe zag zo'n jaar eruit bijvoorbeeld? Nou, dan was het in, in de winter, was het gewoon alleen maar zorgen dat de kachel brand, kon branden. Dus, alleen maar, dus in, de, in de herfst werd het hout gesprokkeld zodat in de winter de kachels konden branden. Het ja, is dus gewoon echt economische malaise en honger. en. Ja, dingen die ik me helemaal niet kan voorstellen. Dus ja. Nou, ik, nou, ik denk dat ik en mijn broer en mijn zusje. zeker wel een rol hebben gespeeld. in uh, wat mijn vader later uh, zou, zou willen. of waar hij van heeft gedroomd. Hoe kwam het eigenlijk in je op om toneel te gaan doen? Waar, waar, waar had je dat opgedaan? Um, ik ben een middelste kind. Uh, veel van mijn collega's zijn ook middelste kinderen. Uh, en als middelste kind heb je uh, een aantal manieren... om uh, uh, door het uh, uh, door leven te komen. En een van die, uh, een van die dingen is... Uh, ja, een oudere broer, die mocht alles, want hij was de oudste. En ik had een jonge zusje en die mocht alles, want zij was de jongste. En ik moest zorgen dat ik op een andere manier kon opvallen. Dus ik was het kind dat wij... Uh, bezoekjes altijd heel laat uh, pas naar boven wilde gaan. Want ik wilde nog een, een verhaal vertellen. Ik had nog een act. Ik had nog een mop. En uiteindelijk kwam ik op een middelbare school terecht... waar een hele sterke toneeltraditie was. En uh, zo, op die manier... En, uh, ik had een leraar Engels die zei... ze hebben toneelknechten nodig voor de grote avond. Zo heette dat bij mij op, op het Baudratjes College in Zutphen. Wil je dat doen? Je krijgt een, voor, een vrij kaartje voor het feest achteraf. En het, het feest achteraf was echt het grote feest. Ik zei, ja, ja, dat wil ik wel. Daar moet je bij zijn. Dat wil ik wel. En toen um, bleek een van de andere toneelknechten... mijn uh, allerbeste vriend... Uh, tegenwoordig nog steeds mijn allerbeste vriend... Peter Paul te zijn. En toen zaten we in de Hanshof in Zutphen. En je mocht daar nog roken binnen. Toen rookte wij een sigaret en toen zeiden we... volgend jaar staan wij hier. Ja, volgend jaar staan wij hier. En het jaar daarna stonden we daar... Dat was in de vierde klas. En het jaar daarna ook. En dan ga je mee naar kunstbende. En dan, dan ontvouwt die wereld zich. En dan blijken er toneelscholen te zijn. En vooropleidingen en toneelclubjes. En van het een kwam het ander. Ik vind het leuk wat je, wat je vertelt. Omdat ik dan die omgeving ook een beetje zie. Ja, de, de, de ja want jij kent Zutphen, ja, ja. ja Het was ja. de oude Hanshof, hè? notabene. De oude nog. Ja, de oude. ja. ja. ja dat, dat, dat weet ik. <laughs> het is... Um... Het is toen jouw beroep geworden. Maar dan moet je ook nog binnen dat beroep je weg zien te vinden. Ik bedoel, je had ook terecht kunnen komen bij Shakespeare... of bij Rollen voor een gezelschap. Je had heel veel kanten opgekund. Hoe ben je hierbij terechtgekomen? Dit is een vrij uitzonderlijk pad. Nou, ik speel nog wel. Doe je ook? Dat doe ik ook nog. Ja, hoe komt dat? Ja, je, hebt op een een, je krijgt op een gegeven moment een plan. Je hebt ineens een idee. Je, het, begon, uh, de het begon al op school. Toen ik op de Toneelacademie zat, werd Theo van Gogh vermoord. Hele heftige, hele heftige dagen waren dat. Ja, we, kunnen, we kunnen het ons nog allemaal wel herinneren, geloof ik. En um, toen ik op de Toneelacademie in Maastricht zat... was die school extreem wit. Heel, hele witte school. Dat is tegenwoordig echt anders. Dat is uh, supergoed. Geweldig, het is echt gewoon volgens mij 50-50 inmiddels. Zo, dat is snel gegaan. Ja, hoor. ja, ja. Maar dat is ook ja, een tijd, tijd kwestie, gewoon een kwestie van tijd. Dat, dat, dat, dat gaat vanzelf dan. Um, maar toen ik daar zat, was ik, uh, was ik de enige Turk. Ik was de enige met een islamitische achtergrond. En uh, ik zat daar toen, uh, uh, toen die moord werd gepleegd. En nou, in die weken daarna, dan. Zijn er zijn gesprekken in de klas en, en, die, uh, en met emoties, et cetera, et cetera. En toen heb ik daar een, een, een, een solo over geschreven, over waar we met z'n allen in beland waren. En uh, toen dacht ik: hé, hey, wacht eens even, ik heb hier iets te pakken. Want uh, toen ik naar de toneelkring ging, was ik helemaal niet bezig met mijn achtergrond. Uh, ik was juist bezig met alles behalve mijn achtergrond, juist er vandaan te komen. Nou juist, ja, je ja, eigen plek te vinden en ah, niet. Ja, de, altijd nou, ja, maar de migranten. Ik ja, letterlijk zijn. tegen mijn studiebegeleiders zeggen: geef nou maar toe dat jullie mij hebben aangenomen omdat ik een allochtoon ben. Laten we gewoon eerlijk zijn hierover. Want ik ben niet goed, toch? En zeiden: ze van: doe normaal, je bent gek, hou op. En pas toen ik daar, in die omgeving, dat ik zo. Ja, door, door, door met andere mensen, door confrontaties met andere mensen, door. Nou ja, uit, uit, je, uit je veilige omgeving gedrukt te worden en in die, in, in die wereld gedropt te worden... dat ik ineens zo van, maar wacht, wat, is, wat, wat ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? En wat betekent dat wat ik ben voor jou? Uh, hoe verbinden onze geschiedenis zich met elkaar? Hoe, hoe komt het dat wij hier zijn in deze, in deze tijd, in dit land, op deze manier? Hoe, hoezo ben ik een migrantenzoon? Uh, zo heb ik er nooit over nagedacht. Ja, en hoe lang zou je dat blijven? Is, ja. is dat een soort vonnis voor het leven? Is dat een stempel dat op je voorhoofd staat? Ja, precies. Ja, nou, inderdaad. Nou, dat soort. En uh, daarna, dat was in het tweede jaar van de Tunnel Academie. En daarna, dat maakte ik elk jaar, maakte ik wel los van het curriculum, uh, maakte ik wel een, een, een, een, een, uh, een solo. Of, hè, en, en uiteindelijk toen ik afstudeerde, toen had je nog de productiehuizen. Voor de bezuinigingen van onze voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra. Uh, en toen ben ik op een gegeven moment zo in, in dat traject terechtgekomen. Dus dan kom je in een, in een productiehuis. waar je een voorstelling kan gaan maken. En ja, dat, nou, zakelijk is dat weer een heel ander ding. Omdat nou, met budgetten en wie gaat daarover? En toen dacht ik, ik wil, een eigen ik wil een eigen stichting oprichten. En ik wil een subsidieaanvraag indienen. Want ik wil niet die jongen zijn die een plan heeft. En de hele tijd maar op zoek moet gaan naar iemand die met mij dat plan wil uitvoeren. Ja, en wat doe je dan? Dan schrijf je, dan, dan, dan richt je een stichting op. Je hebt drie bestuursleden. Je schrijft een subsidieaanvraag. En je denkt: Fuck it, we gaan er gewoon voor. Mag ik dat zeggen? Ja, mag zeggen. Tuurlijk mag ik het zeggen. Ja. Ja, maar we hadden, ja. En, en, en uh, nee heb je, ja kun je krijgen. Dus voor de katse achterkant dat ingediend. En toen ineens. Ja, toen waren we vertrokken en toen was Stichting Trouble Man een feit... en was ik ineens een artistiek leider. Vernoemd naar een, een, een liedje van Marvin Gaye, Trouble ja. Man. Ja. Waarom dat liedje? Los van dat, dat, ik vind het een geweldig nummer. Ja. Ik had uh, die soundtrack aanstaan toen ik die uh, subsidieaanvraag aan het schrijven was. De, onze eerste subsidieaanvraag. En het was eerst de naam van een voorstelling. Uh, de voorstelling die uiteindelijk een andere uh, naam van een Marvin Gaye track heeft gekregen. What's Happening Brother... De voorstelling over, over mijn broer. En um, ja, we waren aan het nadenken over een naam voor de stichting. En toen dacht ik, ja, Troubleman. Ja, ik vind eigenlijk gewoon een hele goede naam. Ja. Ja. En zo, op die manier, daarom. Waar vond je het een goede naam, Troubleman? Ja, um, uh, Troubleman. Ja, uh, problemen. Uh, uh, getroubleerdheid. Uh, het is ook een soort uh, stoere superheldennaam die, uh, die met een uh, grote T op zijn borst uh, de problemen uh, te lijf gaat. Ja. En een soort verwantschap, omdat Marvin Gaye in zijn tijd vanaf een zeker ogenblik natuurlijk ook problemen aankaart. Ja, en, en ook de, de maatschappelijke discussies zeker. niet zeker. uit de weg ging. Zeker. What's going on? Bijvoorbeeld, het hele album staat van begin tot eind gewoon vol met fantastische reflecties ja, uh, Ongelooflijk goed op zijn tijd. Ongelooflijk goed. We gaan luisteren ja. naar Marvin Gaye, Trouble oh. Man. Kikker. Gay Trouble Man, ook de naam van de productiemaatschappij van Salatin Kermisius die hier tegenover me zit. Vanwege de voorstelling die hij heeft gemaakt bij het Nationaal Toneel, het eerste van een vierluik Metropolis 1. En dit keer gaat het over het, het onderwijs, een thema dat je, dat je fascineerde. Wat voor school heb je zelf eigenlijk gezeten? Niet de toneelschool, maar daarvoor. Toen je nog de de middelbare. Ik, uh, uh, ik zat op het Christelijk Lyceum. Het uh, Baudartjes College in Zutphen. Dat was uh, voor mensen die Zutphen een beetje kennen. Je hebt in Zutphen een hele grote vrije schoolgemeenschap. Je hebt een stedelijke scholengemeenschap. En je had de KAK-school. En dat was de school waar ik zat. Was je daar dan de enige Turk? Of ja. viel dat mee? De, ja. ja. Maakte ja. dat uit? Ja. ja. In welke zin? Dat ik alleen was. Dat maar... ik uh, veel Nederlandse vrienden erbij kreeg ineens. Dat ik... Uh... Dat ik uh, klasgenoten had die een hele andere achtergrond hadden dan ik. Waar ik me aan kon spiegelen. Waar ik me mee kon identificeren, maar ook niet dat ik best veel met onschuldig en goed bedoelde vooroordelen te maken kreeg. Dat ik ja, ja. ja je ik doet, kan Je ik doet aardige dingen, aardig aardig dingen in één ja. keer. Ja. Is is, is het uiteindelijk een voordeel of een, of, een, of een nadeel geweest voor jou? Dat, dat, dat je de enige was. Het heeft mij wel ja, uiteindelijk heeft het mij wel geholpen, denk ik. Ja. In welke zin? Ik denk, als ik op een andere school had gezeten... dat ik misschien... Ja, dat, ja, nou, dat weet ik wel zeker. Dat ik, was, was ik ergens anders terechtgekomen. Als ik niet op die school gezeten had, hadden wij hier niet gezeten. Dan was ik nooit het toneel ingegaan. Dan was je iets anders gaan doen. Was iets, uh, anders gaan, ja. Toch advocaat geworden? Of iets praktischer? Die school ja. heeft jou ja. daarin geholpen? Ja. ja. Ik heb mijn lievelingsvakken waren uh, Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis. Op die school. En dat was omdat ik bevlogen leraren had... Uh, um, en dat was omdat ik... Dat was ook, het was ook een hele saaie school. Snap je? Er waren geen gekke toestanden. Waren... Saai is goed in het onderwijs, denk ik. Ja, ik denk het. En als ik dan op een andere school gezeten had... dan had ik misschien meer afleiding gekend. Ja, ik weet het niet. Je zei ook goed bedoelde, al dan niet goed bedoelde vooroordelen. Wat, wat waren dat voor dingen? Nou ja, je zou wel niet dit of je zou wel niet dat... De een, van de, een van de beste, mooiste, goed bedoelde vooroordelen, dat is wel eentje van de basisschool, maar ik ga die toch vertellen want die vind ik zo goed. Ik, uh, ik had, uh, als kind had ik last van astma. En ik ging dan eens in de maand moest ik naar de kinderarts, gewoon voor controle. Dus ik had zo van die, van die puffertjes en zo. Ik ben inmiddels aan het roken tot uh, grote egenis van mijn moeder die daar nog steeds over begint, als kind. Um, maar ik zat op een Rooms-Katholieke school... want ik zat eerst op een zwarte basisschool... en uiteindelijk uh, met voorlopen op de rest en handiger... en kwam ik op een, op een uh, Rooms-Katholieke basisschool... waar ik ook de enige Turk was. Uh, volgens mij ben ik hier in de studio ook de enige Turk. Kijk, ik ben altijd alleen... Altijd alleen. Altijd. Ja, vandaag, Altijd. maar er zitten hier ook niet heel veel nee. mensen. Ja, maar ja. goed, maar toch. Ja. Uh, nee. <laughs> maar, uh, toen moest ik, uh, rond deze tijd, dus rond de paastijd, moest ik naar die kinderarts voor die afspraak. Dat was in groep 6. En ik zei tegen meneer Gerard, zei ik, ja, ik moet donderdag naar, de, uh, naar het ziekenhuis, naar het spitaal, want uh, controle. En hij keek mij aan en hij zei: blijf even zitten na de les. Ik ben zo terug. En ik, de les was voorbij en ik zat alleen in dat lokaal. Toen ging hij weg en hij kwam terug met de, de, de directeur van uh, basisschool De Achtsprong. Meneer Jan. En die deed de deur ze ja, En ik, ja, ik deed natuurlijk meteen in mijn broek. De directeur, ik ben net nieuw op deze school. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En toen zeiden ze, ja, wij weten wel waarom jij donderdag niet naar school komt. Dat is omdat wij Jesus Christ Superstar gaan kijken in de aula natuurlijk. En ja, dat mag jij niet hè? van je ouders. Je kan gewoon eerlijk tegen ons zijn. En ik, Het enige wat ik op dat moment dacht was... Jesus Christ, wat? Super wat? Waar heb je het over? Waar heb je het over, man? Wat is dit? Hein? En jaren later... Nou, en, en van dat soort goed bedoelde... Uh, goed bedoelde vooroordelen... die toch heel pijnlijk kunnen zijn... die ben ik heel veel tegen. Die kom ik nog steeds tegen. Hè? Ik bedoel, dat is, je kan daar schouderophalend ophalend op reageren. Je kan daar, de ene keer kun je daar echt een punt van maken. Maar, maar die, ja... Ja, en soms maakte daar ook gewoon uh, kaartmisbruik van. Hè? Ik had een godsdienstlerares, die uh, notabene mijn godsdienstlerares... Uh, waar ik dan mijn pet op ging houden in de les. Want ik was veertien geworden en alle moslimjongens... moesten vanaf hun veertien hun hoofd bedekken. En, en zij had zoiets van, oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, hou hem dan maar op. Als jij het zegt, dan, dan hou ik me daar ja. aan. Dan, ja. dan, dan, dan wil ik je niet ja. discrimineren. Hou jij je pet maar op. Ja, precies. Ook heel geestig natuurlijk hoe, je, ja. hoe, hoe kinderen daar de ruimte in vinden. Ja. Hoe ver kun je gaan, ja. Deze voorstelling over, over het onderwijs... het gaat over een heel ander soort school... in een, in een inmiddels heel andere tijd. Ja. Alles wat er in de wereld gebeurt... dat vindt zijn weg naar het klaslokaal. Ja. De school moet ook aan allerlei prestatienormen voldoen. Het management heeft ambitie. Ja. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen... dat die kinderen radicaliseren. Ja. Waarmee eigenlijk andere alledaagse problemen... Die er, die er in mijn tijd ook al waren... een beetje over het hoofd worden gezien. Ja. Namelijk ja. het gewoon traditioneel af, afdwalen... naar andere slechte dingen dan, dan ja. radicalisering alleen. Ja, er stond een uh, maand of twee geleden een groot artikel in de Volkskrant. Ik kan even niet precies meer citeren van wie en welke datum. Maar dat ging over dus dat georganiseerde misdaad... Uh, die scholen aan het binnendringen was. Scholen over het algemeen, dus in grote steden. Juist omdat er zoveel werd gelet op één aspect... Namelijk, we moeten zorgen dat onze leerlingen niet radicaliseren. We moeten zorgen dat die, dat die islamisering binnen de klasse... dat die niet voet aan de grond zet. We moeten ons bezighouden met dit soort programma's... Hè, om segregatie tegen te gaan, et cetera, et cetera. Maar dat in de tussentijd... Ja, ja, ik maak nu een plukgebaar voor de mensen thuis. Alsof ik uh, uh, peentjes uit de grond aan het trekken ben. Maar in de tussentijd worden er aan de lopende band bijna worden er jongeren gewoon gerecruiteerd door, uh, door criminele organisaties. Voor drugshandel of, of andere rottigheid? Ja. Ja. ja. En, en er zijn dus scholen die, daar, die, daar, die daarover zeggen... ja, we hebben gewoon leerlingen die openlijk gewoon opscheppen... over dat ze 10.000 euro per maand verdienen tegen andere leerlingen. Leerlingen die rondlopen in outfits van... Hè, dus niet, om te, niet om alle leerlingen over één kam te scheren in alle scholen... maar Leerlingen die opscheppen dat ze 2000 euro per week verdienen. Dat ze, dat ze outfits van een maandloon van een, van een onderwijzer uh, dragen. Ja, hoe kan dat? Ja, da, ja, da, ja, ja. Het, is, het, het is natuurlijk een beetje de frontlinie geworden, het onderwijs. Het gaat lang niet meer alleen over Duitse naamvallen en wiskundige nee. formules. Het gaat echt over, over alles wat er in de maatschappij wringt en miszit. Ja, dat voor, dat voor daar terecht komt. Het, is een het is echt voorportaal. Echt een voorportaal. En vooral nu met al die nieuwe media. En Iedereen heeft een telefoontje natuurlijk. En ja, wij hadden het op school ook over wereldproblematiek. Maar dat was dan, iemand had misschien iets gezien op televisie uh, de avond ervoor, want uh, uh, mijn ouders waren het nieuws aan het kijken. Maar nu is het, ja, weet je, nu is het uh, een, een, een, een leraar of een lerares die, die zegt iets in de les en uh, tik, tik, tik, tik, tik. Uh, ja, sorry, is niet waar. Want ik lees dit hier. Ja, uh, oké, okay. Nou gaan we dat gesprek aan. En er zijn dus heel veel, ja, heel veel uh, leraren die dat gesprek dus uit de weg gaan bijvoorbeeld. Ja, en dan krijg je dus... En die leraren moeten dingen oplossen die, die niet op te lossen zijn. Althans niet op een korte termijn, niet in ja, het bestek of, van vijftig minuten. Nee, of waar ze niet voor zijn geschoold. Ja, want je, wil, ja, je hebt een droom. Of, ja, je droomt ergens van toch, als je een carrière in het onderwijs begint. Ik ga even idealiseren... Maar je droomt dat je die Robin Williams in uh, Dead Poets Society gaat worden, toch? Die voor altijd een stempel uh, drukt op, in de hersenen van die leerlingen. Zoals leraren dat bij jou ook hebben gedaan? Een aantal. Ja. Ja, die, ja en, en, en dan krijg je ineens een soort ja, uh, problematiek voorgeschoteld... waar je helemaal niet op zit te wachten... of uh, waar je juist niet op je werk mee bezig wil zijn in de klas. Of... Ja, dat is denk ik echt wel anders. En ook... Wat ook een groot verschil is, is dat, dat, dat die, hele, die hele zorg en die sociale taak die erbij gekomen is, dat er allerlei uh, instanties om een school heen cirkelen, allerlei maatschappelijke instellingen. Die, ja, ik, misschien is het omdat het zo lang geleden is, ik zat in de jaren negentig op de, op de middelbare school, maar ik kan me dat niet herinneren hoor. Dat sociale werkers, maatschappelijk werkers, uh, psychologen, therapeuten... Dat daar, een zo, uh, uh, dat daar een soort lijntje met de schoolleiding bestond... en dat gewoon probleemgevallen... nou, wij komen er wel even bij en dan nemen wij het even van jullie over. En uh, dus we sturen een factuur, even ook kort door de bocht, dit natuurlijk. Maar dat, dat is volgens mij echt wel anders. Dat heeft jou, ver, heeft jou verbaasd. Stefan de Wallen speelt de, de conciërge. Een, ja. een, het gaat om een Haagse school. Dus hij, hij doet dat in, uh, in Zuiver Haags. Ja. Die deed me aan mijn eigen conciërge, denk ik, In de tijd dat ik in Den Haag op oh ja? de middelbare school zat. Oh, wat leuk. We hadden ook precies zo'n conciërge, zo'n zo relaxte baas. Die, uh, ja, waar je altijd wel wat mee kon rosselen. Kon Als ja. je een keer te laat was, dan wilde die wel je briefje geven. Zonder, zonder ja. een straf. Die, dat was eigenlijk de, de, de man van de oude stempel. Ja, en dat is wel. daar zijn we ook wel tegengekomen. Dat, dat in veel scholen nog steeds die conciërge... toch een soort, ja, bijna een familiaire band kan hebben met, uh, met leerlingen. Anders dan docenten. Je maakte ja. een, een voorstelling een paar jaar geleden... ...de radicalisering van uh, Sadatien K. Ja. Dat ging over uh, ja, eigenlijk hoe, je, hoe je merkte dat je in je eigen opvattingen... ...je meer was gaan opwinden over wat er allemaal gebeurde... ...maar ook hoe, een, hoe, hoe die samenleving ten opzichte van je eigen jeugd... Ja. ...aan het polariseren was. Hoe ja. iedereen een lijnrecht tegenover elkaar was komen te staan. Ja. Ja. De onderliggende vraag was, was volgens mij een beetje van... Ja, ...ben je nog ergens als je gematigd bent? Moeten we niet gewoon met z'n allen mee radicaliseren om ja, ben ik, te doen? Ja, waarom ben ik niet geradicaliseerd eigenlijk? Tel ik nog wel mee als ik dat niet ben? N nou, nee, niet eens. Maar de, de, de, de vraag, waarom ben ik niet geradicaliseerd eigenlijk? Want alle ingrediënten zijn aanwezig. En toch is het niet gebeurd? En toch is het niet gebeurd. En dat is waarschijnlijk in zijn... Ook al heette de de radicalisering van zijn 13K... denk ik dat die voorstelling vooral ging over radicaal, radicaal genuanceerd zijn... En als je radicaal genuanceerd bent, kun je overal verontwaardigen. Maar je bent altijd door aan het nuanceren. Je bent altijd door aan het denken. Dus je maakt niet één, kapot, één kant kapot, je maakt alle kanten kapot. En het enige wat overblijft is een soort pit. Een soort radicaal genuanceerde pit. En dat, dat, dat, dat is een soort ultramidden... Een ultramidden. Ja. Maar je, je, gaat, je onderzoekt ook je eigen standpunt. Ja. Want, je, want je bent zelf niet gelovig. Maar je gaat wel met je, met je vader mee naar Mekka. Ja. Dat, dat, dat is al een aantal jaar geleden. Ja. Een man met wie, met wie je toen in ieder geval een heel moeilijke verhouding even had. Ja. En dan samen die reis maken die ja. voor hem belangrijk is. Terwijl hij weet dat jij het eigenlijk allemaal onzin vindt. Dat je er niet in gelooft. Nou, dat is niet waar. Nee, allemaal onzin. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik, ik omschrijf mezelf als een, als een uh, agnost. Agnost. Hè? Dus, en, uh, dus je houdt de ruimte wel open dat er misschien iets is? Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, maar die ruimte moeten we volgens mij nooit afsluiten. Maar wat dat dan is, snap je? Maar dat is in ieder geval geen dogmatisch geloof? Nee. nee. nee ik denk niet uh, dat als ik een, uh, een vrouw die geen familie van mij is... een hand schud, dat ik dan meteen uh, onzuivere gedachten heb... en dat ik mezelf moet uh, kastijden door uh, boete te doen. Je leeft niet volgens een eeuwenoud boek? Nee. Het mooie is dat, dat, je, dat je wel humor ontdekte in die, in die bedevaart. Ja. Dat, dat je het in een bepaalde opzichten veel mooier vond. En dat die band met je vader veel hechter werd. Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk. Dat jullie, ja. dat jullie echt vrienden werden. Ja. Is dat gebleven? Zeker. Zeker. Hoe, hoe kan het dat dat iets heeft opgelost? Waarom, waarom ben je dan nou zo dicht bij hem gekomen... juist door die reis te maken? Nou, Je bent vier weken... Samen? Zo banaal is het gewoon omdat je samen eet ook, en samen slaapt. En maar dan. ook omdat er gewoon, eh, gewoon letterlijk gesprekken... die begonnen met je bent nu oud genoeg om dit te weten. Dus dat je ineens zegt van... oh ja, maar ik ben, ik ben jouw kind, ik ben jouw zoon... maar ik ben geen kind. Ik ben een volwassen man. En, eh, en we zijn twee volwassen... dus we kunnen dit gesprek toch gewoon... we kunnen deze gesprekken kunnen we gewoon voeren zonder... gêne bijna. En dat was alles, hè? We hebben het over alles gehad. Ook over de dingen die, waar hij misschien moeite mee had, of jij moeite seks. mee had, of hebben we het ook gehad. Ja. Met je vader. Uh, ik, maar, ik bedoel, gesprek met ja, seks over ja, je vader. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Dat hij dan zei van oh, maar ja, uh, ik vind het wel uh, gek dat jij dat niet weet. Dan, seks is heel belangrijk uh, in de islam. Hè? Even om in het thema te blijven, want even in acht nemen waar we waren. Maar ja, zeker. Maar ook gewoon dingen hè, die je als kind wel vermoeden. Kijk, mijn ouders zijn gescheiden al heel lang. Ja, hoe, hoe zit dat dan? Wat is er gebeurd eigenlijk? Ja, en dan komt er een, een heel mooi, heel eerlijk verhaal. Ja, en dan ga je toch, omdat je toch zo oprecht met elkaar bent. Ja, dan vind je elkaar terug. En dan is de kunst elkaar niet loslaten. Je maakte ook een voorstelling over, over je zusje die, die terug wilde naar ja. Turkije. Ja. Terwijl, terwijl ze er eigenlijk niet echt ooit echt had gewoond, volgens mij. Ja, ik ga, nu, ik ga je nu meteen pakken op dat, dat, dat werkwoord, terug willen. Ja, want, want eh, Mijn zusje komt uit Zutphen. Precies, maar zij, zij, zij had toch een soort idee van... daar ligt iets van mij waar, waar ik naartoe moet. Ja, dat hebben heel veel Turken in het uh, buitenland. hebben dat Natuurlijk, hè? dus opgevoed ja. worden met heimwee naar een land... dat je eigenlijk niet kent. en uh, Kijk, mijn zusje is uiteindelijk gewoon verliefd geworden op iemand. Ze heeft gewoon een vakantieliefde die heel serieus werd... en uiteindelijk de liefde van haar leven blijkt te zijn. Ze is ook in die zin had het ook Nieuw-Zeeland kunnen zijn. Had ook gekund, zeker. Maar ze was op vakantie in Turkije toen het gebeurde. En uh, uh, uh, ze staat op het punt om uh, uh, een, een tweede kindje te krijgen met hem nu. Ze is nu on ongeveer ergens uitgerekend. Dus, dus ja, nee, maar dat heb ik ook. Ja, inderdaad, heb ik, heb ik gedaan. Vanuit het idee: van dit kan niet waar zijn. Dit kan niet gebeuren. Dit is het falen van onze, de integratie van onze familie in Nederland. Dit, dit, is, dit is verschrikkelijk. Dit is de grootste nachtmerrie. Van onze ouders. Hiervoor is mijn vader niet uh, uit de modder, door de stront... Door de, door de giftige silo's die hij heeft moeten schoonspuiten... waardoor hij uh, zoveel uh, procent arbeid ongeschikt is... en al die vernederingen heeft moeten ondergaan. Die en dan ga jij terug. En dan ga jij, godverdomme... Ga jij terug? Hoe haal je het in je hoofd? Dat was het vertrekpunt. Ja, en dan kom je daar en dan, dan, dan blijkt... Alles wat je dacht, gewoon. Je, je bent gewoon net zo'n bevooroordeelde lul als. Uh, als de. Uh, als. Uh, uh, nee, nee, als wie dan ook. Maar ineens. Nee, ja, dat was heel confronterend. dat ik dus totaal daarnaast zat. Totaal daarnaast. Je ging het begrijpen. je vond het eigenlijk ook mooi. Ik vond het fantastisch. Het is een van de mooiste liefdesverhalen die er bestaan. Dat van mijn zusje en haar man. Echt waar. Dat ben ik echt serieus. Maar het is wel grappig wat je zegt. Want, want ik zeg ja terug naar Turkije. Terwijl, terwijl zij natuurlijk nooit daar is geweest. Geboeren en getogen. Van, vanuit de familie ja. bezien kan je het dan misschien nog wel zo noemen. Maar je, je hoort het de hele tijd. En ook wel, ook wel in, een, in een echt kwaadaardige zin. Ander, anders pleur je toch op of ga je toch terug. Of dan... Ja. En dan heb je het over derde, vierde generatie. Ja. Jongens die misschien wel nooit in dat, dat, dat land geweest zijn. Ja. Ja. Als, als ik nu met jou praat. zijn zoveel verhalen die in jouw leven spelen persoonlijk. Of waar je op, op wat voor manier dan ook ingezogen wordt die gaan eigenlijk over, over dat ene kleine gegeven... dat je, dat je vader op zijn veertiende uit een ander land kwam. Ja. ja. Dat is tragisch tegelijk ook interessant. Het is voor jou ook een bron voor al je verhalen. Ja, en ja, het grootste cadeau dat, dat hij mij ooit had kunnen geven. En daarvoor verschrikkelijke dingen mee moeten maken. Hij, want wat ik niet heb verteld... mijn vader kwam hier met zijn vader en een oude broer. En die oude broer is vermoord in 1984 is die, die doodgestoken, kroegruzie, verschrikkelijk verhaal. Maar dat heeft er wel aan bijgedragen dat uiteindelijk... het teruggaan, wat zij al die tijd van plan waren... dat dat uit werd gesteld en uiteindelijk af werd gesteld. Omdat op het moment dat er teruggegaan kon worden... had te maken met een huis dat afbetaald moest worden... dat betaalden zij eerst samen. Op het moment dat ze daadwerkelijk zeiden van... oké, okay, nu kunnen we terug zat mijn broer op de middelbare school, ging ik naar groep 8... en mijn zusje zat in groep 3. Dus ja, het is nogal uh, iets, die keuze. De, die de, gebeurtenis. Het eigenlijke plan werd geblokkeerd door een zeer, zeer dramatische gebeurtenis... namelijk ja. een, een, een moord. Ja, een offer, bijna. Ja, zo wordt er wel over gepraat soms. Van wat, wat, wat, er, eh, wat, wat er moest gebeuren. of wat er gebeurd is. zodat wij hier. Ja, zijn gebleven. Wat, wat, wat, ja. Dus naast de. de onvoorstelbare, avontuurlijke. geschifte plannen. om. weg te gaan uit je dorp. naar. de andere kant van het continent. en daar. oké, okay, volle bakken tegenaan gaan. Ja, dat daarnaast ook, ja, ja, dat, ja, dat zoiets dan ook heeft bijgedragen aan, ja. Dat, dat, ja. Maar je noemt het een offer, een, een, een offer ten gunste van jou. Het spreekt ook een, een soort, soort dankbaarheid uit. De, de, of bijna een soort last van, van mijn vader. Nee, ja. We ja, terug, maar toen waren wij er, wij zaten al op school. En er was die moord gebeurd. Het, het heeft misschien ook wel iets met jou te maken dan. Een, uh, een morele verplichting om er iets van te maken. Dat is het. En als je nog geen advocaat bent geworden, dan moet je in ieder geval goed worden in dat beroep dat je wel gekozen hebt. En dan nou moet ik zeggen, inshallah, moet ik zeggen dan. <laughs> ja. ja, zeker. Sinds de vorige keer dat we elkaar spraken, is er, is er heel veel gebeurd in, in jouw leven, in je loopbaan, maar ook, ook in, in Nederland. We, we hebben ineens de, nou ja, die, die, die scène met een Turkse minister... die werd afgevoerd. Ja. Een, een debat over, over die, die Armeense genocide. Ja. Uh, een, een, een hele grote groep uh, mensen van Turkse komaf... die zeiden van nou, we, we vertrekken, we ja. gaan. N ja. Ineens een emigratieoverschot. Ja. Ja, is, allemaal... dat, is dat, uh, is dat uh, sinds mijn uh, laatste bezoek aan jullie... dat, dat, dat laatste bijvoorbeeld? Ik had, nou, dat, uh, dat, dat ik erover lees soort... in ieder geval. Oh, nee, ik had het gevoel dat, dat, dat die trend al langer... Dat maar kunnen, inderdaad, die, ja ja ja, ja dat is het is nu in, in ieder geval een verhaal in de krant uh, geworden. Ja, ja, ja. er nee, is heel veel gebeurd, hè? Ja. Um, wat is er nog meer gebeurd? Nou ja, ja ook, <laughs> ook wel leuke dingen, een paar medailles of weet ik veel wat. Maar ja. hoe, hoe, heeft dat, hoe heeft dat jou veranderd? Is, is, dat, is dat iets wat jou, wat jou vereenzaamt? Nee, ik, werd, uh, ik, ik ben hier wel eens eerder naar gevraagd, bijvoorbeeld naar die toestanden bij het uh, Rotterdamse consulaat. Uh, wat ik daarvan vond. En eigenlijk, ik was niet nie eens zo verbaasd. Ik was verbaasd over de verbazing die het uh, opleverde. Als je meer op de hoogte bent, dan, dan dacht je van... ja, dit, dit gaat er nog wel eens van komen. Ik dacht, ja. je weet dat dit je weet dat dit geval bij Turken... dat het niet... Ja, ik, ja, het verbaasde mij niet... dat ze daarheen gingen met die vlaggen... en want ja, een ander voorbeeld is... het Turkse elftal wint een wedstrijd... of plaatst zich voor een groot toernooi. Ja, dan zijn ze er ook. En dan, ja, dit is eigenlijk een, weer een soort andere uitingsvorm... van diezelfde Turken, ja. <laughs> eigenlijk. Ja. Je ja. hebt niet het idee dat je in een, in een, in een eenzame positie bent... als radicaal genuanceerde. In de tijd waarin iedereen altijd zijn loyaliteit moet uitspreken, kant moet kiezen, ja, maar kleur ja. moet bekennen. Nee, nee, nee, nee. Ik ben niet eenzaam daarin. Nee, nee. Ik, ik merk wel dat ik dat ik wat dat betreft minder interessant ben, eh, omdat ik niet eh, geen eh, extreme eh, standpunten inneem. Geen, geen mooie pittige tweet en, en een plek aan tafel in de talkshow omdat je zo'n lekker nee. pittige mening hebt. Nee, en ik ben wel voor dat soort dingen gevraagd... maar dan kwam daar wel achteraan. Uh, maar kunnen we het dan uh, daar en daar over hebben? Dan dacht ik, ja, maar ja, er zijn duizend andere mensen... die daar veel interessantere dingen over kunnen zeggen. Als je met mij over een voorstelling die ik heb gemaakt... of hè, als je over, met mij over mijn werk wil praten, zoals wij nu doen... dan schuif ik graag aan. Maar uh, nee, ze zijn er genoeg. Ze zijn er zeker genoeg, ook, ook, in, uh, ook in het theater. Uh, kijk, een, een, een radicaal genuanceerd wil niet zeggen... Uh, ...meningloos, wil niet zeggen uh, grijs, uh, dat wil zeggen goud eerlijk. En ook keihard, D uh, snap je? Want uh, nuanceren is niet alleen maar terugnemen, nuanceren is ook helemaal tot, tot, tot de kern van de zaak kunnen komen. En daar gewoon echt de, de, zonder oogkleppen en gewoon niet blind staren op één ding. Maar ja, bijvoorbeeld bij het consulaat dacht ik, ja, dit is super onhandig. Natuurlijk dacht ik dat. En, en de hele toestand daarna dacht ik, ja, maar jongens, we kunnen wel het nu gaan doen. Van, oh jee, en ze zijn loyaal aan Turkije en niet aan Nederland. Ja, dat wisten we wel toch? Volgens mij. Ja, ja vermoedelijk. Ja, ik denk dan, ja, goed. Of misschien ben ik dan meer op de hoogte omdat ik deel uitmaak van uh, een of andere geheimgenootschap. <laughs> maar ik weet nergens van. Er zijn geen plannen om. Uh, he, uh, om een regering omver te werpen of zo. Maar uh, nee, ja, ik, dacht, ik dacht vooral van qua beeldvorming. is het natuurlijk een, een publicitaire uh, blunder, dit. Maar aan de andere kant dacht ik ook van ja. en wie, gaat, wie gaan er profijt van hebben? Het was vlak voor de verkiezingen, nota uh, Het was voor Erdogan was het goed nieuws. Het was voor de PVV goed nieuws. Het was voor de VVD goed nieuws. Nou. Het, was, het was eigenlijk gewoon politiek allemaal. Ja. Maar ik wil je niet alleen als. als, als uh als Turk me vragen, want, want, want anders gaan we die kant op. Voor, voor jou als persoon, veel in jouw leven gaat over jouw zoon, daar heb je over verteld. Veel gaat over jouw, jouw familie. En heel veel gaat over, uh, over het theater. Hm. Je bent tegenwoordig ook alleen, een, een echtscheiding. Dat is ook nog gebeurd sinds de laatste keer. dat we. Ja, ik ben niet meer alleen hoor. Je bent niet meer alleen, nee, er, is, er, is een, er is een nieuw iemand. Een, een, heel, een heel, heel lief, mooi, slimme, Intelligente vrouw, die nu waarschijnlijk naar mij aan het luisteren is. Oh, dat is mooi, goed om te Maar, maar waar, gaat je, waar gaat jouw bestaan over? Wat, wat, hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan? Wat, wat is belangrijk in jouw leven? Heel banaal de dagdagelijkse zorg voor mijn kind. Uh, dat. Ik ben uh, nu net klaar, sinds een aantal maanden, met een uh, goede basisschool voor hem vinden. Om even in het thema van het, ja, ja. de voorstelling te blijven. Um, ja, dat, dat, dat ik. Um, dat ik blijf inspireren, geïnspireerd blijf. Dat ik blijf verontwaardigen, verontwaardigd blijf. Dat ik, dat, ik, dat ik de verhalen, het verhaal dat ik wil vertellen, blijf vertellen. Want want, want kijk, in die zin moet je wel een beetje ijdel zijn, als je in het theater zit. Je moet denken, mijn verhaal is het belangrijkste verhaal van de wereld. En als jullie daar niet naar luisteren, zijn jullie gek. Want is ga je het niet maken, anders sta je daar nee, niet. Nee, nee, kijk, nee. in het in, in, in beginsel is het uh, ijdel, hè? Op, het toneel opstappen, waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Maar die, dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje van uit bed komen. Dat, dat is in die zin ook een ijdele daad. Oh, oh ja, als je, ja, als je oh, denkt oh, dat, ik zou, dat het dat er niet zou, toe doet. Oh ja, ik zou, ik zou vaak uh, wel uh, willen blijven liggen. Dat is niet uit ijdelheid hoor. <laughs> Een vorm van ijdelheid <laughs> toch? Dat je denkt, nou ik ga de straat op. Ik kan ah, toch... Hallo, hier ben ik. Wat bedoel je dan? Ja, ah, ja, ja, de, de wereld ja, ingaan. Precies. Oh ja, ja, ja. Ja. ja. ja. ja. Maar goed, het begint, het begint toch met die urgentie. Ik heb iets te vertellen. Ik ja. hoef hier te staan. Ja, ik, ik zie iets waarvan ik denk dat het de moeite waard is om te delen met anderen. Ik heb iets, ik heb iets te pakken. Of ik, ik, ik, ik, ik, ik merk iets op. Waarom, waarom, waarom is dit? Waarom maken we ons hier niet massaal druk om? Ja. En vervolgens, dat vind ik het mooie, onderzoek je je mening. Het is, het is nooit zo zit het. Nee. het is, ik vind eigenlijk dit, maar misschien is het ook wel dat. Ja. Je begint stellig met een mening en denkt... Nou, of heb ik ongelijk? Ja. Of dit is toch belachelijk? Of zit er toch iets in? En dat is die radicale nuance. Dat, dat, je, is, dat je jezelf te lijf dat gaat. Dat je jezelf durft bevragen. Dat je dus niet vasthoudt aan één ding... en denkt, dit is de waarheid. Iets anders kan het niet zijn. Eigenlijk is, eigenlijk is het is radicaal genuanceerd zijn... Uh, uh, verwant uh, met uh, het neefje van uh, voortschrijdend inzicht... zou je kunnen zeggen. Ja, ja, denk ik anders over dingen dan een aantal jaar geleden? Ja. Heeft dat te maken met ouder worden? Ja. Heeft dat te maken met nadenken over die dingen... en jezelf durven bevragen en van mening kunnen veranderen, et cetera? Ja, zeker. Ja, niet altijd even leuk. Ik heb het ook wel dat je, dat je een mening hebt heel stellig... en dat je dan ineens denkt, fuck, ik had ontzettend ongelijk. Ja, maar dat toegeven, dat is toch lekker? Ja... Liever dat je het gewoon in één keer goed hebt, natuurlijk. Maar, uh, ja, zeker. Maar het is geen quiz, goed. hè? Het is geen quiz. Het is hein? geen quiz. Je wint de A, B of C. Op het eind win je, je niks, hè? Je gaat dood en dan ben je klaar. Wat, wat, <gül> wat worden de volgende? Want dit, deze gaat over onder onderwijs. En ja. dan, er komen nog drie delen in deze ja. reeks. ik ga nog meer voorstellingen maken. Uh, en voor de duidelijkheid, het is een co-productie van Troubleman met het Nationale Theater in oh, Ja, dus ja. Wel, dat is wel een belangrijk. Excuus, ik zei toneel, maar het is inmiddels theater. Uh, ja, dat is dus een. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, een groter ding. Uh, het Nationaal Toneel is gefuseerd met Koninklijke Schouwburg... en Theater aan spuien. het heet nu het Nationaal Theater... met Troubleman. Man. Ik ga nog zes voorstellingen maken... waarvan dus dit vierluik afmaken... en daarnaast nog andere voorstellingen die ik ga maken... Bij, in de reeks Metropolis... waar nu het eerste deel onderwijs is... komt gemeentepolitiek. Dus ik ben nu al bezig met voorbereiden van, uh, van, van die voorstelling. Want ja, we zitten midden in die uh, campagne. En... Uh, ik ga meteen even misbruik maken van de gelegenheid dat ik hier op de radio ben. Want wat ik wil doen is een aantal nieuwe partijen benaderen... om na de verkiezingen uh, een aantal weken mee te lopen. Bijna een soort stageachtig. Uh, en dat wil ik gebruiken in het, uh, in het onderzoek als materiaal. Gemeentepolitiek, het jaar daarna komen we bij media... en het jaar daarna komen we bij criminaliteit. Dat is het Vierlaag Metropolis. En uh, verder ga ik nog een voorstelling maken over... Ras, oorlog en seks. Zo, ja. nou, de, de, ambities genoeg. Ja, tijd, genoeg. tijd en genoeg. En tijd genoeg. Dank dat je weer langs wilde komen. Keer misie, ja, he en, uh... Heel leuk om hier te zijn. En de voorstelling is nog op uh, vele plekken in het uh, land te zien. Metropolis 1, dankjewel. En zometeen gaan we verder met uh, Nooit slapen. Twitter. Het VBRO NMS. En uh, Peter Santing komt langs en we gaan luisteren naar een muzieksessie met Piet Die we vorige week hebben opgenomen.